omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden, werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam van de regiopolitie Haaglanden. De Europese effectenbeurs hebben de week met stevige verliezen afgesloten. In Amsterdam sloot de AEX-index 1,9 lager op 274 punten, de laagste slotstand in twee jaar. De verliezen op de beurzen in Parijs, Frankvoort en Londen waren tussen de 1 en ruim 2 procent. De Europese beurzen trokken tegen het eind van de handel iets aan... door een redelijke opening op Wall Street, al was die ook in de min. De beurzen blijven kampen met een groot gebrek aan vertrouwen... en de angst voor een nieuwe wereldwijde recessie. Premier Rutte zegt dat Finland met Griekenland mocht onderhandelen... over een onderpand, maar het verbaast hem dat er een geldbedrag is uitgekomen. Hij ging ervan uit dat het onderpand bijvoorbeeld een Grieks eiland zou zijn. De Europese leiders gaven Finland vorige maand toestemming... om apart met Griekenland te onderhandelen.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 Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zonnig en droog, dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A67 turnout richting Venlo staat nog steeds 7 kilometer file... tussen knopend Leenderheide en Afritzomeren. Dat komt door een flink ongeluk. De linkerrijstrook is ook nog afgesloten. En ook op de andere weghelft, A67 Venlo, richting Eindhoven. Daardoor tussen Afrit Zomeren en Gelderop 5 kilometer file. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. De NTR. Nee, geen sprake, want jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie. Fijn. Oké. Okay. Ik is ja. spoed. Bloed. Pleisterschappen Schat, zijn de prijs. Pleisters! pleisters. Oh, oh, gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Magyari. Uw presentator is Petra Possel. Mijn dag kan niet meer stuk. Ricardo van Eden, chefkok van de Hermitage in Amsterdam, het museum. Ja, je ligt nu al krom. Ik lig nu al helemaal in de Ja, <laughs> Jij vond dit leuk. Ik vond het geweldig. Ja. Dat je al bij het opzetten van pasta zo de mist in kan gaan. Ja. He? Goed, leuk dat je er bent. En goedenavond, luisteraars. Welkom bij het koken en Eet programma. Mangiare. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan door een mail te zenden. Mangiare ntr. NL of via onze website radiomandjara.nl. En daar staan ook de recepten van deze uitzending, reacties, de, het proefpanel... en andere wetenswaardigheden. Vandaag in Mangiare, u hoorde hem al, de chefkok van de Hermitage in Amsterdam. Hij is dat nu ongeveer twee jaar, hè, Ricardo? Ja, twee jaar nu. Ricardo van Ede. Uh, overal in de wereld heeft hij gekookt. Voor iedereen in de wereld heeft hij gekookt. Madonna... Uh, hoe heet ze ook alweer? Tina Turner ook, hè? Tina Turner ook, ja. ja. Moet hij iets met heel veel proteïne en weinig koolhydraten? Of... Oh, dat weet ik niet meer. Oh, dat is nou dat, zo jammer. Dat, ja, sorry. Ja, nee, want sorry. ik dacht misschien als ik dan ook op die lijn ging... Op die lijf. Op die ging, die ja, lijf. Dat, dat ik dat toch wel heel veel bruik, heel bewegen. Als dat helpt. Oh ja? Ja? Ook allemaal bij zich? Op ja. Dat... Ja, oké. Okay. Nou, voor alle grote sterren ter wereld gekookt... nu in de hermitage in Amsterdam gaan we het straks over hebben. Chris Baiema... Die heeft gekookt in een Duits vakantiehuisje en doet daar verslag van cabaretier-columnist Vincent Bijlo. Hi, welkom. Hallo. Jij proeft vandaag, je doet de, de blinde bierproeverij. Ja, ja, dat was... Uh, <coughs> Ik moet straks eens even die blinddoek voordoen en dan... Uh... <laughs> dan ga je vol op je doel af. Ik ben zeer benieuwd, ja. We gaan niet uh, Belgische bieren of van die sterke bieren proeven, maar Pils... Ja, want sterke bieren, dan ga je appels met peren vergelijken natuurlijk. Dat, dat, dat is niet te doen. Dat, dat, dus gewone pilseners. En als je kijkt wat daar... Je denkt natuurlijk alle pils is pils. Maar er bestaat nog een enorme variëteit aan smaak. Ik heb ook eens een keer een champagne test gedaan. Toen dacht ik ook eerst van, nou, champagne, dat is champagne. Maar er zijn enorme verschillen. Maar die proef je natuurlijk pas als je gaat vergelijken. Ja, en dat ga jij straks doen. En je bent ervaren, want je bent een ervaren bierdrinker en kenner. Dus ja, ja, ja. dat kan eigenlijk niet meer misgaan. En voor de duidelijkheid, 80 geloof ik... van de hele biermarkt in Nederland wordt beheerst door pils. Dus het is, uh, het is volksdrang nummer 1, geloof ik. Uh, drie gangbare pilsen gaan we straks pro proeven in een royaal en koel cool glas. Oh, wow. Want daar gaat het oh, natuurlijk ook om. Oh, oh, oh. uh, heren, en aan de telefoon is mijn culinaire steun- en toeverlaat kookboeken... van Jona Freud vanuit haar Franse zomerverblijf. Dag, Jona. Hallo allemaal, goedenavond. Goedenavond, hoe is het Noord-Franse leven? Ja... Dat is top. Ja, daar waren we al bang voor. Ik vind het nu natuurlijk wel weer jammer dat ik niet bij jullie zit. Uh -huh. Dat ik Vincent Bijlo niet ontmoet. Oh, maar ontmoet. dat kan nog wel een keer. Dat dat ik, zal een ik keer niet voeren. naar Noord-Frankrijk komen dan? Ja, eh, nou, dat kan ook altijd. Zal is zo makkelijk, die Vincent. Ja, natuurlijk. Het is ook jammer dat er niet te zijn Dag, dat Ricardo in de uitzending is. Hi, Ricardo. Dag, Jona. Hallo. Goed, maar oké, okay, Noord-Frankrijk heeft wel wat te bieden. Uh, uh, natuurlijk eten, natuurlijk drinken. En je hebt iets in Noord-Frankrijk voor deze uitzending gemaakt... dat simultaan door je goede vriendin en collega Annette ook is gemaakt... hier in Amsterdam. En wat is dat? Dat is chocolademousse. chocolademousse. Chocolademousse. We dachten, we geven het maar een Frans tintje. En chocolademousse is natuurlijk wel echt van oorsprong een Frans gerecht. En dat heb ik weer uit drie verschillende boeken gemaakt. En inderdaad, in Amsterdam is het op hetzelfde moment gebeurd... precies hetzelfde recept uit de drie boeken... En dat, ja, dat wordt straks hier ter tafel gebracht en, en dan gaan we proeven wat de verschillen zijn. Kan je al een beetje iets geven van, uh, uh, bijvoorbeeld, wat voor chocola gebruik je? Nou, dat is inderdaad het grootste verschil, dat zullen jullie straks proeven. En ik heb dus hier dezelfde drie bakjes voor me staan. Uh, het cacaogehalte in de chocola. 60, de klassieke 70, 80. gebruik gebruiken veel zwaarder cacaogehalte dan uh, uh, wij in Nederland zullen ja. gebruiken. Ja. Nou, we gaan het straks allemaal horen. En op onze website, radiomanjare.nl, moet ik zeggen, is ook uh, te lezen straks de re recepten van, van deze drie chocolademoes. Mannen hier aan tafel, houden jullie van chocolademoes? Ricardo? Ja, maar ik ben er niet echt heel van fanatiek mee. Nee? nee? Kan je nee. uitleggen waarom? Mm -hmm. Nee. Ja, dus persoonlijk denk ik. Ik ja. vind chocola lekker als chocola, maar zodra dingen van chocola gemaakt worden... dan vind ik het opeens minder. Vincent? Ja, ik ben er wel van. En zeker van de, van de echte... Ik heb ook wel eens chocolade chocolademoe gegeten, maar dat is, dat, dat is natuurlijk gewoon een soort zure gaat. Maar de echte goede buren en dan met een enorme dosis cacao, dat geeft dan een mooi shot. Dat geeft een mooi shot. En, en zou zich dat laten combineren met het bier? Nee. Nou, Lijkt niet, me niet, niet, echt, niet echt, niet echt. Die zoet, zoetigheid, dat gaat niet zo goed, maar... Nou, ik, ik, we gaan het gewoon proberen. Ik bedoel, je weet het nooit. Aan het eind van de uitzending, het laatste kwartier van deze uitzending... zullen wij ons geheel en al nee. verdiepen in de chocolademousse. En Jona, blijft bij ons, ook al zit je daar met je... Hoofd in de zon waarschijnlijk in Noord-Frankrijk. Uh, <laughs> Ricardo van Eli, chefkok van restaurant in de Hermitage. Het museum in Amsterdam waar na de opening twee jaar geleden het toegestroomde publiek uit binnen- en buitenland in rijen dik stond om binnen te komen. Er werden duizenden gebakjes per dag en bijbehorende kopjes koffie uh, geserveerd. En inmiddels is het museumrestaurant er een van naam en faam geworden. Er wordt geluncht, er wordt gedineerd. En niet alleen maar in groepjes van twee, vier of zes... maar, zoals ik voor de uitzending hoorde, wel 650 tegelijk soms. Soms. En eigenlijk heb jij dat allemaal op de rit gezet. Uh, zo kunnen we het wel zeggen, toch? Zo kunnen we het ongeveer zeggen. Ik ben twee maanden na de opening dan begonnen. Dus ik heb niet het, het uh, echte begin meegemaakt... Maar ik mocht vanaf augustus mocht ik uh, in het diepe springen en uh, Neva netjes op de rails krijgen. Ja, want zo heet het uh, zo restaurant. Heet het restaurant. Oh, je bent de enige die het gewoon als Neva uitspreekt, want als de telefoon daar opgenomen wordt, is het Neva, <lacht> Maar mijn Russisch accent is niet zo. Het uh, <lacht> is een beetje. <lacht> het is meer wat Amsterdam. <lacht> het is wat geworden. Had jij ooit gedacht, Ricardo, dat jij chefkok van een museumrestaurant zou worden? Nee. Want op de een of andere manier associeer ik de hermitage toch met iets heel deftigs. Iets koninklijks. Iets Russisch ook. Ja. En voor mij zit toch een, een pronte uh, kerel, een, een, een boom van een vent... met een lijf vol piercings, tatoeages tot achter zijn oren. Echt een... een ja, je, je ziet er meer uit als een zeeman dan een chef van de hermitage. Ja, goed, hè? Ja. Speelde dat nog een rol bij het sollicitatiegesprek of... Uh, uh, jawel, jawel, jawel. Ze hebben, want uh, toen ik zeg maar op de propper kwam, toen. Heb, heb... jij je jezelf gemeld of werd je, werd je getipt of zo? Nou, het werd getipt dat ze iemand zochten. Uh, toen heb ik me in verbinding gesteld met uh, toen de tijd de locatiemanager. Heel toevallig tende ik die weer van vele jaren geleden. Toen snel een afspraak gemaakt. Is met hem twee afspraken gemaakt. Toen kwam natuurlijk dat dit ook voorgesteld moest worden aan de directie van de Amsterdam Village Company, die Neva, waar Neva toe behoort. Ja. Dus daar moest ik eerst even. Worden voorgesteld. door de ballotage. Even door de ballotage. Nou, daar ben ik prima doorheen gerold. Maar je had natuurlijk wel naam en famen in de, in, de, in de culinaire wereld. Jawel, maar naam en famen en hoe het eruit ziet... dat gaat niet voor iedereen altijd samen. Nee. Dat, uh, en toen natuurlijk moesten ze uh, ergens twee toestemming vragen... Or, de, directeur. de directeur van het hermitage, of wat hij ervan dacht. En hij zei van... Nou, en het enige wat hij vroeg was, is het de juiste persoon... en willen jullie hem hebben... Ja, was het antwoord. Toen zei ik, meneer Veen, dan is het prima. Ja. Wat, wat is het dat jij daar achter, achter de kachel wil staan? Wat, wat heeft dat restaurant voor je? Ah, het, zo, ja, het is, niet, het, is het, het, het hele plaatje. Het is natuurlijk een ontzettend mooi gebouw. Het is een heel raar gebouw, want ik, ik ben in Amsterdam... en eigenlijk als kind liep je wel vaak over het Waterloorplein... maar dat was een soort grijs gebied. Dat gebouw... ja. Het leek wel of daar niks in gebeurde. Het was een verpleegthuis, maar Ja, bejaardentuin, Ja, verpleegthuis, bejaardentuin. Maar het was iets... Ja, ik heb eigenlijk nooit geweten wat erin zat, eigenlijk. En... Het toen, toen was heel toevallig, Ik heb eerst twaalf jaar in Engeland gezeten. In die tussentijd was de, kwam ik terug. Hermitage was net open. En toen was ik al... Toen zei iedereen, oh, je moet naar de hermitage, je moet naar de hermitage. Dus het was gewoon puur als bezoeken al naar de hermitage geweest, voordat ik überhaupt dacht of wist... dat ik dat ongeveer twee maanden later zou werken Ja, En, en was je daardoor gegrepen door die omgeving of door die sfeer? Nee, of? Ik, totaal niet eens over nadenken. Omdat inderdaad restaurant en museum... dat associeer je niet met elkaar. Dat is, ja, museum is museum en je gaat niet naar een museum voor een restaurant of ja, nou, in het buitenland soms wel. Ja, we zijn er een Eigenlijk aantal. Alle wereldsteden hebben fantastische restaurants en musea, maar in Nederland is het niet zo te gebruiken. Nee, uh, nee heb gebruik. je meestal meer een soort kantineachtig diner. Ja, natuurlijk. iets met een broodje. Ja, een broodje van, en een koffiemachine. Ja, als je geluwd ja. hebt, dan is het vers koffie. Ja, ja. ja, bij bij Neva kan je dus echt gewoon heel uitgebreid dineren, ook meerdere gangen. Alles is zelf gemaakt. Wat, wat had jij voor ogen toen je begon? Want in mijn herinnering was er ooit nog sprake van... dat het Russische keuken zou worden. Dus ik dacht, nou ze doen alleen maar blinis met zalm. Dat zei in het begin. En ook uh, de tentoonstelling die er toen was... dat was toen over de Tsaren en... Het Russisch Hof. Het Russisch Hof. Toen hadden uh, ze inderdaad een hele sterke Russische inslag. En dat was ook een van de zeg maar, boodschappen die het meekreeg... van we willen die Russische inslag heel graag hebben... Toen bij de tweede tentoonstelling, toen begonnen ze zich al te zeggen van... nou, misschien is het leuk als we per tentoonstelling uh, zeker de dagtaart aanpassen. Als ik het goed heb, was dat, was dat toen de vroege impressionisten... Ik, ben, ik, ik weet niet meer wat... Waarom, wat hoort ik, daarbij voor gerecht? Ik, nou ja, dat was Frans, dus dan kan je een beetje met de, met de Franse slag. Dus dat was iets makkelijker. Ja, ja. En dus nu is het iedere keer van pet de toonstelling dat we iets anders doen en dan. De komende tentoonstelling in september, dat wordt Rubens van Dijk en Jordaans. Oh, daar kan je wel wat bij rondfantaseren. Dus dat wordt uh, België. En dat wordt, ook, uh, dat wordt dan ook wat volume, Daar wordt ik, volume, he? dat wordt echt... Uh, je straalt of gewoon? Ja, nee, dat... Uh, <laughs> Weg dat. met de livlafjes. Zo, oh. we ja, maar dat zijn is, geen dat livlafjes. Stoverij. Ik bedoel, lekker begonnen. reizen. En, ik bedoel, wat dat er gaat, is dat natuurlijk ja. uh, ideaal. De komen daar, jongen. Ja, wat, wat, wat ga je eigenlijk doen met Rubens, inderdaad? Ja, het is een beetje, zeg maar, Belgisch. Van overdag, inderdaad, hebben we de de trot de trot-madams, toast-cannibal, uh, de garnalen oh, de met de tomaten, De gefrietse de tomaten gevuld met granalen. de mosselen, oh. een mosterd-biersoep, de Brusselse wafel, ja. uh, konijnenstoofpotje... watergroen Water, Watergroen. Wa waterzooi. Oh ja, waterzooi. Ja, we hebben ook nog een grenzenwaterzooi, gaat het worden. Grenzenwaterzooi. Dus ja, nee, dat België, dat doen we goed. Ja. Maar goed, is het ook zo dat je inderdaad in, in, in dit museum, in dit restaurant... je aan moet passen aan de collectie of dat wat op dat moment uh, te zien is in het museum? Nou, het is wel een... een, een of het eigenlijk een hele zwaar vereist is. Maar ik, ik vind het ook wel logisch als je zo'n omgeving werkt... dat je dat als een soort eenheid... Doet of brengt. Ik bedoel, ja. het moet natuurlijk wel een beetje bij elkaar passen en kloppen. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja. Maar dat lijkt me ook tegelijk de, de ingewikkeldheid van een museumrestaurant. Is dat je. Uh, dat je. je moet overleven op je eigen titel. en op je eigen kunnen. maar je moet ook bij het museum passen. Je bent ook afhankelijk van. Uh, hoeveel mensen er in de rij staan. voor een expositie, toch? Of, of werkt dat niet zo? Ja, overdag zei het. Daarom, we zijn ook verschillende dingen. We zijn inderdaad overdag. Zijn we zeg maar restaurant van het museum. En dan hebben we ook, zeg, maar, wat we dan noemen zeg maar, de dagkaart. En dat is voor iedereen wat. Dus of mensen alleen een kopje koffie willen, of een kopje koffie met gebak, of voor klein ontbijt, of lunch, een klein hapje, een groot hapje, uitgebreid. Dat kan allemaal. S'avonds zijn we gewoon alle restaurant. Zelfs als het museum dicht is, zijn we gewoon open. Dus je kan gewoon bij ons uh, vijf dagen per week dineren, lunch zijn we gewoon zeven dagen per week open, ja. diner vijf dagen. Dus dan gewoon na sluitingstijd is het museum gewoon open. En dan kan je niet dineren. zo, achter, als je dan achter bij de wc's bent, stiekem dat museum in. Dan. Nee, nee, nee, dat zit allemaal zwaar op slot. Oh, oké. Okay. Nee. Ik zag maar allerlei mogelijkheden. Maar. <laughs> nee, nee, nee, dat gaat helaas niet. En dan doen we nog tevens alle partijen banketing. In het museum. Ja, en dan hebben we het echt over hele grote partijen, hè? Want je vertelt oh, vooruitzending over 650... Dat, dat inderdaad, zo'n 600, 650 is het max wat we aan kunnen daar. Ja, ja. Nou, be, nou is dit eigenlijk een van de grote avonturen in je leven. Maar je bent, uh, je bent een man van in de veertig. Maar je hebt al enorm veel avonturen op kookgebied achter de rug. Op je 21ste, als ik goed geïnformeerd ben, had je je eerste Michelinster al op zak. Ja. Met alle gevolgen van die. Want zo leuk is dat helemaal misschien niet. Uh, je hebt een, een fameuze eetzaak gehad op de Van Baardenstraat in, uh, in Amsterdam. Uiteindelijk ben je daar uh, het schip mee ingegaan. Je kookt in een chique hotel in Engeland. Daar kwam Madonna. Daar kwam Tina Turner, kwamen andere sterren. Uh, voor de Hermitage had je ook, want je zei al: ik kom, ik kom uit Engeland. Ja. Heb je uh, een topzak gehaald op het platteland van Wales? Helemaal in de middle of nowhere. Ja. Waar iedereen echt speciaal naartoe moest komen om bij jou te eten. Was ook weer een prachtig avontuur van zes jaar. Ja. Zit daar, is, is dit nou allemaal bewust beleid, deze CV? Van, uh, nee, daar ben ik, dat, dat doe ik niet meer van tevoren voor Want ik had. Er zit geen bewust in. Nee, er zit in. absoluut geen beleid in. Ik, en dat doet ook niet, want dat werkt gewoon niet. Toen het naar Engeland ging, had ik nooit gedacht dat ik daar überhaupt twaalf jaar zou blijven. Toen ik in Engeland zat op een gegeven ogenblik, dacht ik, of had het uit voor mezelf besteld, dat ik nooit meer terug naar Nederland zou gaan. Oh ja? Was dat zo erg? Dat was zo erg. Had je een hekel aan Nederland gekregen? Nee, ik heb hem geen hekel aan Nederland. Maar het was gewoon, ik heb niks in Nederland. En... Dus ik had, ik had het had prima naar mijn zin. Dus ik was al jaren niet eens in Nederland geweest. En wat bedoel je dan met ik heb niks in Nederland? Je bedoelt geen familie, geen vrienden, geen nee, haast, nee, bijna niks. niks, nee. Nee. En in Engeland wel? Nou, dan had het vrienden en het ja, de, ik weet niet, dat Engeland het lag ligt me wel. Dat, ja, ja, het, ja. Maar goed, je zat eerst ongeveer bijna in Londen. Ja, daar, dat is een bruisend leven. Maar toen ging je echt die binnenlanden van Wales uh, in. Ja, dat was echt uh, middel of no daar, daar way. Daar woonde bijna niemand. Ik bedoel, de, de mensen van dat dorp waar jij zat kwamen niet elke dag bij je eten. Want nee. daarvoor was het de high class, denk ik. hè? Ja, maar er woonden, wat was dat, het 91 inwoners uit toch op Nee, dat bedoel ik maar. <lacht> als je die allemaal één keer hebt gehad, dan ben je klaar. <lacht> ja, want alles heeft zijn charmes. En dat, je kan het in Nederland niet voorstellen. En <kuggen> wat dat te gaan, was dat fantastisch. Zeg maar, de melkboer, die was tevens, had hij de garage. En tevens, als die tijd had, schoot hij Dus die kwam af en toe wel eens met wild, met konijnen of met duiven... Ja. En in het winterseizoen was er weer een moeder met zoon. Die hadden de verzanten. En die, die belden dan hoeveel verzanten je nodig had. En op zondag kwamen ze een paar pilsjes halen namens de verzanten mee. Nou, zoiets hebben wij in de buurt ook. In Kooten hebben we de pronk hier En ja. daar gebeurt dat ook. Daar, daar doen ze ook inderdaad met allemaal schadewild, noemen ze dat ja. ook. En daar komen regelmatig mensen ganzen brengen. En, ja. en die worden gewoon op de kaart gezet. En dan uh, de moeder van een van de korps, die had geiten. En ze wist niet wat ze met geitenmelk moest doen. Dus gingen we geiten klaarsmaken. Ja, het is leuk. Het is toch gewoon anders. Ja. Ja. Maar, maar, maar, maar als je het vertelt, en, en zo gelukkig als je er nu bij kijkt, denk ik, van nou, het lijkt wel al bijna of je daarna verlangt. Het is toch iets heel anders dan zo'n aangehakte museumkeuken, uh, lijkt me. Of... Nou, we, we proberen wel. Zet er met zoveel mogelijk goede, uh, gepassioneerde leveranciers te werken. Ja, ja. En de meeste, of de meeste de grote deel, dat ik me afschuwelijk. Want ik ben hartstikke moeilijk te mee. ik weet precies wat ik wil. Oh, nou, en... jij staat de hele tijd te blaffen? Of, uh, of nee, dat... nee, maar ik ben gewoon moeilijk van wat ik wil of wat ik niet ja, wil. Ja, nou ja, goed. goed. Maar waarom stopt het in Wales dan? Uh, door de recessie. Ah, ja, oh, oké. Okay. Ja. Dus dat, toen zakte die uh, hele... Toen zakte het helemaal in. Want ze moesten natuurlijk allemaal uit het hele land speciaal naar jou toe komen. Ja, ja het, het, het, het, het houdt voor kamers. En wat er gebeurde was daar in Je hebt twee gebieden in Engeland waar iedereen die in Londen werkt... het wie er naartoe gaat, dat is of naar Cornwall of naar Wales. <kwijls> en die gaan dan een weekendje uit of ze hebben daar een tweede huisje. Dus je hebt een, je hebt een hele Londense markt. Ja, en dus op een gegeven ogenblik door de recessie die hele markt wegvalt... Ja. Ja. Had jij, toen jij ooit, een, heel lang geleden een kleine jongen was... gedacht dat dit uh, dat werd, dat, dat leven? Nou, ja. Dat toen jij in die potten en, en potten en pannen zou staan? Nee, ik dacht wat en... dat was best wel kort willen worden toen ik heel klein was. En waarom weet ik nog steeds niet? Knipte ik altijd wel recepten uit, uit de, de, de libellen en de magiet van mijn oma. <lacht> Goed. wat mijn opa absoluut geen goed idee vond. Want die had zoiets van, je moet met de voetbal spelen. En, uh, gaat hij wel de goede kant op? Gaat er wel de goede jongen? kant op? Want, ja. wat, wat, wat moet een klein jongetje met de libellen en uh, ja. een schaar? Jij bent, jij bent opgegroeid in de keuken, of eigenlijk in het huis van je, van je grootouders. Ja. Ben je ook in hun keuken opgegroeid? Ik bedoel, was dat al een heel culinair bestaan waar je in zat? Nee, nee, het was gewoon oud-Hollands, uh, grote aardappels, goed gekrote groenten en goed gaar vlees. Je bedoelt heel goed gaar vlees? Nu. Ja, en vooral, heel... alles, vooral alles tegelijk opzetten. dan weet je ook dat twee uur later ook alles gewoon goed gaar is. Ja, dus, <lacht> ja, dan is het ook tegelijk klaar allemaal. Ja, ideaal. <lacht> ja. En dat is dus dan blijkbaar toch de bodem geweest voor zo'n culinaire carrière. Dat is toch wonderlijk? Begrijp jij dat zelf eigenlijk? Hoe dat is, zo is gekomen? Nee, maar over dat soort dingen vind ik, dan moet je ook niet denken. Want als je dat er allemaal gaat analyseren... en Nee... Het is gewoon, het gaat zoals het gaat. Ja. Ja, ja maar het is toch wel leuk dat je dus zo'n aangeboren interesse bijna hebt. Dat is een aangeboren interesse, ja. Ja. Een kookgen. Ja, af en toe... Niet dat je er echt in geloof dat je tweede of derde levens hebt of zoiets. Maar als dat ooit zou bestaan... Dan moet, er voor, moet dat de reden zijn. Nou ja, er moet iets zijn. Ik bedoel, dat, dat jij de daar de zo intuïtief leven... naar, naar die libellen grijpt. <lacht> <lacht> Ik weet niet of het eten was zo slecht. Maar hoe, hunkerde, hoe weet je dat? Als ze hunkende naar eten en het dan maar van plaatjes. <lacht> nee, maar hoe weet je dat? Want kijk, mensen die opgroeien met die Hollandse keuken die kennen niet anders, ze weten vaak ook niet eens... dat dat gewoon echt de absolute bodem van de smaak is. Ik heb wel een heel psychisch uh, verschrikkelijk analytisch verhaal erbij. Ik denk dat dat, dat Hollandse keuken, dat warme gevoel... dat, dat lekkere van, van, van, van, dis, van dat doorgestoofde eten... dat dat een gevoel van veiligheid oproept. En vertrouwen. Ja, maar veiligheid van... Ja, dat associeer je met huiselijk en gezellig... Nee, maar dan was, je, dan was je Opus Eethuis begonnen. <lacht> Waarschijnlijk. Nee, maar daar, komt het wel van. daar begon het. Hè? En uiteindelijk ga je dan andere dingen maken. Ja, dat je dacht, komt dat er meer is. Ja. Nou, Ricardo die is al lang afgehaakt. Die denkt, dat de filosofieerbaar <lacht> moet. <lacht> dat zal mijn tijd wel duren. Dat vroeg hij aan zijn gezeur. gezeur. Nou, in <lacht> ieder geval is het wel zo, maar daar praten we straks nog wel even over. Er komt echt een heel boek. Met jouw ingrediënten, met jouw kookkunst. Dat komt in oktober uit. Ja. Dus blijkbaar heb je ons daar toch, uh, heb je onze echt stevige mededelingen over te doen. Daar gaan we het straks nog wel even Is goed. over hebben. Uh, we gaan eerst even naar Chris Bijenma, want die ging op vakantie. En dan wel zonder kookboeken en zonder keukengerij. Met de kinderen naar een Duits vakantiehuisje. <middels> Het is de grote vakantie en je gaat op vakantie met je zoons. En ook met je zus en haar twee zoons. Je zus heeft voor jou een huisje gereserveerd in een vakantiepark in Duitsland. Het is welkom. Had jullie een goede aanrijzen? Ja. Samen met alle andere Nederlanders in de rij wordt je hartelijk ontvangen. Je oog valt op een flyer waarop staat... Schnitzeltaxi? Ja, we hebben een schnitzeltaxi dat liefert essen uit. Ja, ze hebben een schnitzeltaxi en die brengt eten bij je huisje. Maar wat kan je dan allemaal bestellen bij de schnitzeltaxi? Schnitzel, kippenspies, schnitzel, woedwings, of een Currywurst of ook pizza. En hoe ziet die eruit? Dat is een golfcaddy omgebouwd als lieferserviceauto. Ja. De schnitzeltaxi is een omgebouwd golfwagentje waarop in grote letters staat snitseltaxi. Je bent benieuwd wat de vakantie culinair gaat opleveren. En je hebt het idee dat het niet van je zus moet komen... want die heeft alles meegenomen van thuis. Ik heb mee eh, kaas, boter en dan heb ik natuurlijk haagslag meegenomen. Hebben ze niet popcorn, want ik wist dat er magnetron was. Kuppensoep, twee smaken. Eh, gestampte muisjes. Koffie, pindakaas, kruidenmolen. Een biertje, een flesje wijn voor de aankomst. Zelf heb je niets meegenomen van thuis. Je wil je laten verrassen door het aanbod van de streek. Het ontbijt de volgende dag. Gebakken eieren. Uh, eieren heb ik natuurlijk. Eieren heb je gekocht, maar oh shit. geen boter. Jongens, wie wil er een gekookt ei? Gelukkig heb je een kookboek met Italiaanse recepten meegenomen. De Zomer van de Zilveren Lepel heet het. Tot je grote vreugde vind je een recept voor een appelstroedel. Je besluit vanwege het gemak de ingrediënten te kopen... bij de Duitse discounter in het dorp. Je bent onder de indruk van het aanbod en de scherpe prijzen. Half in de regen schil je de appels... En daarna rol je het deeg uit totdat je er doorheen kan kijken. De appel, citroen, kaneel en suiker doe je in een kom... alvorens je het schept op het deeg... en via een ingenieus vouwsysteem oprolt tot een stroedel. Het kost zoveel inspanning dat je denkt dat de tijd vliegt. Je nodigt iedereen uit voor het eten... Je hebt je vergist. Oh, ja, ik zie nu pas dat het, dat het eigenlijk kwart over vijf is. En helemaal niet kwart over zes. <lacht> maar hebben jullie wel honger? oké, oké, toch. Je laat de stroedel nog even extra in de oven staan. Zodat hij een bruin kleurtje krijgt. Ah, daar zijn ze. Wat? Oh. Maar hier gaat het uiteindelijk allemaal om... De appelstoedel. Zo, het ziet er uit, zeg. De eerste berichten zijn veelbelovend. Je presenteert eerst een eenvoudige pasta... en daarna mag je neef Tijmen als eerste een stukje van de stoedel. Ik proef uh, appel en een lekker krokant korstje. Nee. Een beetje kaneel. Uh, hier en daar een rozijn. Tijmen is gek op kookprogramma's op televisie. Dat merk je. Nee. Je bent door naar de volgende ronde. <laughs> het commentaar van Tijmen is eigenlijk nog wel redelijk. Want als je een stukje probeert af te snijden voor je eigen zoons... Oh. lijkt het meer op zagen. Je eigen zoons lachen je uit. De stroedel heeft te lang in de oven gestaan. Twee tassen. Jongen, normaal. Is het echt allemaal over? Je raakt zo verslingerd aan de Duitse discounter dat, wanneer je zelf naar huis gaat en je zus nog langer blijft, je al jouw boodschappen aan haar geeft. Kruiden, tomaten, druiven, peren. moet wel mee, En om nou die spullen mee te nemen, helemaal weer terug naar Nederland? Nee. Want we kopen natuurlijk alleen maar weer thuisdingen. Precies. Want je koopt immers alleen spullen uit de streek. Of spullen van de voordelige Duitse discounter. Die ook een filiaal heeft bij jou in de buurt. Schijnt. Chris Bahama en de kinderen lachen nog steeds om zijn appelstrudel. We gaan bierproeven in Mangiare. We hebben daartoe uitgenodigd Vincent Bijlo. Vincent Bijlo, cabaretier, columnist... Maar ook vanavond, en eigenlijk in het hele leven... bierdrinker en kenner. We gaan bierproeven, maar iets specifieker. Pils, Pilsner, of Pilsener moet je zeggen. Vijf procent alcohol, gemaakt van mout, water, hop en gist. Volkstrank nummer één, ooit geboren in de stad Pilsen. In het huidige Tsjechië, het voormalige Oostenrijk, Hongarije. Vandaar die naam. Zo, we hebben het stukje wetenschap nu gehad. Nu, nu gaan we naar het amusement. Eh... Uh, Welke, welke rol speelt dat Vincent in je leven, uh, dagelijks leven, Pils? Pils? Nou, nu niet zo groot. Maar ik drink nu ook, ook meer wijn wel. Uh, pils, nou, weet je, ik vind. Uh, het, het is altijd wel een leuk ding geweest. Want het is een. Het is, een, het is fris. Het is een vrij stevig drankje. Het is. Ja, eigenlijk is het wel fris drank, maar dan dus met alcohol de normale frisjes, daar is eigenlijk niet zoveel aan... want dan kom je toch altijd weer met zoete dingen. Ja. Ik heb nu wel de bionade ontdekt. Dat is biologisch verantwoorde limonade, geloof ik. Ja, me. maar die is, die is veel minder zoet. Die is, die is, daar, kan je, daar kan je veel meer, beter uh, meer dan één glas van drinken, zou ik maar zeggen. Ja. En pils is gewoon wel een... Uh, ik, vind ook, ik vind het ook wel een vrolijke drank. Ik ben niet zo... Uh, tenminste meestal niet zo van ongelooflijk veel drinken. Kan het wel op zich, maar het is niet dagelijkse praktijk... Er is verkeersinformatie, Vincent. Oh, we gaan naar de ANB. Is daar nog steeds René Passet? Nee, die, die zit op Lowlands. Het is er uh, de hart. Op de A16 breda richting Rotterdam... tussen Rotterdam, Feyenoord en Afrit Rotterdam Centrum... twee kilometer door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. A67 turnout richting Venlo, tussen... Knopend Leenderheide Heide en Afrit Zomeren, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk en in die file staat een auto in brand. De linkerrijstrook is afgesloten. Andere kant op op de A67, Eindhoven richting Venlo. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Tussen Afrit -Zomeren en gelder op 5 kilometer file. En de N256 Goes-Zierikzee is dicht in beide richtingen... tussen Wolvaartsdijk en de Zandkreekdam door een ongeluk. Dit is Mangiare op de Radio 1. En in Manjari vandaag Ricardo van Ede, de chefkok van de Hermitage... en Vincent Bijlo, een en columnist... die uh, zich aan het voorbereiden is, zowel geestelijk als lichamelijk... voor de blinde bierproeverij. Hij moet zometeen drie pilsners proeven en zeggen wat hij ervan vindt. Misschien kan hij er zelfs een naam aan vasthangen. Ik zou het niet weten. Kan jij zo specifiek proeven, denk je, Vincent? Ik denk het niet. Ik denk ook omdat ze... Uh, er zijn op de biermarkt natuurlijk een aantal, aantal fusies en schaalvergrotingen gaan. En ik merk dat ze heel langzaam wel in sommige smaken aan het klieren zijn. Ik dronk bijvoorbeeld altijd beugelflessen van Groels. En dat is eigenlijk het enige tapbier wat je in een, in een fles kan drinken. Maar ik heb gemerkt dat sinds Groels is overgenomen dat het dat de smaak iets minder bitter is geworden. En ik heb het getest met een aantal andere mensen. Want ik dacht, misschien heeft het zo te maken met het feit... dat je zelf ouder wordt en je smaak misschien iets afvlakt of zo. Maar ik geloof dat het, het is gewoon echt waar. De receptuur is veranderd dus. Ja, ik denk dat... ze, Maar dat zie je bijvoorbeeld meer. Want als we het over speciale bieren hebben... Duvel bijvoorbeeld, is ook gematigd aan smaken. Waarschijnlijk is dat gewoon omdat ze die winsten willen maximaliseren... en denken van... Ah, als we hoe nou groter iets... de markt, hoe vlakker de smaak, om het even heel groeien. Ik, ik vrees van wel, ja. ja. Wat denk jij, Ricardo? Ja, dus dat dat zo werkt? Ik denk helaas van wel. Nou. Ja, eigenlijk lijkt het me dat de consument daar helemaal niet op zit te wachten... op een vlakkere smaak, want ja, maar... je bent verknocht aan een soort Ja, Maar bier. blijkbaar valt het gros van de consument valt het niet op, want als het heel veel mensen zouden opvallen, dan zouden ze wel, in dan zouden wel een stem opgaan of iets... Ja. en dan zouden ze het wel weer aanpassen. Dat... Ik heb gemaild dat... naar Grols. En? Heb je antwoord gehad? Nee. Oh. Nou, dat vind ik dus weer heel slecht. Misschien dus ja. kunnen we even hierbij oproepen of Grols antwoord wil geven aan Vincent Bijlo... die zeer bereikbaar is op allerlei sociale Absoluut. netwerken. Ik bedoel, als er iemand bereikbaar is... Dan hij is het... twittert, hij facebookt, <laughs> tenminste dat doet zijn vrouw, maar hij... Die man moet wel heel eenzaam zijn. Hij is verschrikkelijk bereikbaar. Oog, mensen zijn zo bereikbaar. Altijd. Dus eh, oftewel, zeker voor grols. Ja, grols, maar dan ook meteen al die andere biermerken. Ook, ook misschien om even duidelijkheid te geven... over hoe dat nou zit met die fusies en die smaken. Nou, ik vrees echt dat het waar is. Je, bedoel, wat is de essentie van fastfood? Dat is de essentie, dat het nergens naar smaakt. Want dan kunnen zoveel mensen, mogelijk mensen het eten. Want en niemand, dat het overal hetzelfde smaakt. Niemand valt, valt, valt, valt zich er een bel aan. Nog even een ander eh, iets. Is het zo dat mannen meer van pilsen houden dan vrouwen. En zo ja, waarom? Ja, traditioneel gezien was dat natuurlijk altijd wel zo. De, de, de meisjes zijn wel in opkomst met het bier. Maar ja, ik heb er gisteren ook eens lang over na zitten. Hoe dat nou kan? Misschien is dat ook wel een, een, een, een, een genetisch, evolutionair bepaald... Ik, ik weet het niet. Is het, misschien is er wel een biergen. <lacht> Wat er al heel vroeg in zat, in plaats van libelle recepten, Ja, zoals, maar, zoals Ricardo die libellen maakte, ik dan een pilsje van mijn vader ook. <laughs> ja, maar was, was het nou. ook niet zo dat het niet, niet netjes was of zo voor vrouwen om bier te drinken? Ja, dat was natuurlijk ook wel zo. Dat was wel waar. Ja, maar ik ken heel, heel veel vrouwen. Dat is helemaal niet meer zo. Nee. Wat zeg je? Dat is niet meer zo, toch? Dat het nu netjes nee, is. Dus, nee, maar dat was vroeger natuurlijk absoluut zo. Bier was natuurlijk gewoon echt een mannending. Nog even over uh, de voorwaarden om bier uh, te serveren. Want dat is natuurlijk cruciaal voor een proeverij. We gaan zo tot het grote proeven over. Hoe moet een biertje geserveer, uh, geserveerd worden, Vincent? Dat, dat hangt wel echt van het merk af. Er zijn, er zijn een aantal bieren die je absoluut niet koud kan drinken. Heineken bijvoorbeeld kan je helemaal niet koud drinken. Of helemaal niet warm drinken. Er zijn een aantal bieren die je absoluut niet warm kan drinken. Yeah. Dat bedoel ik. Ja. Ja, dus, ja. Ja, maar, warm. Ja. Dus Heineken kan je echt niet warm drinken. Dan smaakt het naar banaan. En ja. er zijn een aantal andere bieren waarbij dat ook niet kan. Maar dat kan bij die voornoemde beugelflessen van Gons. Kon dat altijd wel? omdat ze... Dan Geen bleven ze eigenlijk in... verdacht veel op reclame te lijken. Dan bleven ja. ze bitter. Nee, oh, dan ja, je nu ook een paar andere merken. Ja, dubbels, ik, nee, uh, ik, ik moet dat keer zeggen en dan krijg ik honderd kratten. Ja, <laughs> houd het nog eens een keer weer op. <laughs> het is echt heel doorzichtig dit. Maar bij sommige bieren kan het dus wel. Ja. Um, maar het beste is natuurlijk wel zo... dat al die smaken een beetje in balans zijn. En dat, dat is geloof ik wel tussen de 8 en 12 graden. Oh. En je moet het dan ook wel goed aan uh, uh, uitschenken met toch wel een stevige... Want zodra bier doodslaat, verliest het natuurlijk enorm veel van zijn smaak. We, we, we hebben het nog niet over het glas gehad. Uh, ho, een fluitje, hè? Dat is lekker dun, toch? Dan kan je zo lekker in dat glas happen. Ja, maar een fluitje vind ik... Uh, ik heb liever dat de glas iets wijder uitloopt. Omdat je daarmee. Want 40 van je, nee, 60% van je smaakbeleving, geloof ik, komt uit je reuk ongeveer. Dus als je het glas iets wijder uitloopt. In een fluitje kan je niet ruiken. Dan past mijn neus niet. In. Nou, past er wel in, maar. Maar toch ja, niet ik echt. Het. Ik vind ik, fluitjes vind ik vervelend. Vind dus ik. een royaal glas. Uh, ja, een vaasje. Een vaas, een vaas, heet vaasje dat is wel. goed. Ja. Vaasje. Koel glas. Niet te koud bier. Jij zegt dan tussen achter. Ik dacht dat bier altijd 4, 5 graden moest zijn. Maar. Nou goed. Uh, nee, weet jij iets van Rikan? Schuimkraag. Nee, zo, zo Je gooit het ook gewoon lekker naar binnen of niet? Ja, ik ben geen pils drinker, dus nee. ik vind het überhaupt. Nee. Nee, ik vind het ook vies eigenlijk. Nou, het toch? Vies. Wel, ja, ik vind bier echt vies. Ah, ja. Het enige bier, bier of ik... pils? Nou alles. Alles. Ja, <lacht> alles op dat gebied, behalve. Dan moet ik ah, wel zeggen kriek. Kriek. Ja, dat is gewoon zoet. Ja, dat is heel lief kersenbier. Ja, is dat. dat is meisjesbier. Ja, dat is, is, is schattig. <lacht> Goed, laten wij als... Uh, kom je, binnenkort kan je dat bij de, bij de, bij de hermitage uh, in de Belgische weken. Ja, nou, dan komen inderdaad de Belgische bieren. Bier, die komen fantastiek aan de beurt. Ja, leuk. Heel fijn ben ik te, vind ik dat. We gaan nu uh, tot de grote proeverij over. Francine die is inmiddels een vaasje aan het inschenken. Doet dat overigens zeer vakkundig, maar ze heeft ook horeca ervaring. Er is nu een schuimlaag van ruim twee vingers ontstaan. Uh, Vincent Bijlo krijgt nu glas één in... In de hand handreserveerd. Oké, okay, mensen, draai ik. Je maakt echt wel geluid ook en zo, bij het drinken. Zeg iets. Mm, ja, ik heb een indruk. Ik denk ook wel dat ik weet welk merk het is. Ja, doe eerst even je indruk. Het raden doen we daarna? Moet ik dat zeggen? Ja, nou, hoe vind je... Hoe vind je wat, wat is dit? Deze pils Lekker? is een beetje... Een beetje, een beetje, een beetje... Een beetje laf in zijn, in zijn afdronk. Laf. laf in zijn afdronk. Hij is... Uh, begint wel goed. Begint echt wel bitter. Maar die bitterheid die, die vlakt snel af. En die eindigt dan in een beetje zo'n... Ja, hij krijgt er zelfs een beetje een droge bek van, van deze... Oh god, geeft deze man water. <kijkt> nee, het Nee, maar hij moet wel goed aflopen nu, vandaag. Nee, maar hier word je niet gelukkig van, of wel? Nee, dit is, dit, is niet, dit, is niet, dit is niet top. Nee, nou, hij is inmiddels ook bij Ricardo voorgezet. Ricardo toch even meedoen, ook al ben je niet zo'n... Heb je al een slot gehad? Ik heb al een slot gehad. Ik vind het, ja, begint, uh, ja, speelsmaat... Het begint als pils. Het begint als pils, maar daarna ja. wordt het vrij waterig. Uiteindelijk water. als dat ja. Ja. Het oh. ja. <laughs> begint als pils en wordt dan waterig. Dat is ja, eigenlijk ja, wat, wat vindt je het ook? Ja, Laf, dun, ja. uh, niet echt... Uh, ja, en, uh, ik proef hem nu nog. Het is ja. wel lang waar voor je geld. <laughs> dat is eigenlijk wel weer een voordeel. Dus nou, dus. Zeg. Want eigenlijk schijnt het dus bij pils zo te zijn... dat door dat hele proces van, van filteren... Dat er zo weinig van de oorspronkelijke biersmaak uh, overblijft. Ja. Het is eigenlijk sowieso een heel laf. Nou ja, vrouwen, sowieso ben je alle vitamine kwijt. En die Belgische bieren hebben nog, die kan je nog drinken omdat je vitamine binnen moet krijgen. Maar dat en dat pils... zeggen ze in België ook de hele tijd natuurlijk. Ja, ja <laughs> maar bij pils gaat dat dus niet. Nee. Dat is allemaal weg. Het heeft heel weinig smaak. Vind je dan niet zo'n Belgisch biertje, wat Ricardo ook heeft... niet veel lekkerder, opwekkender, uh, ja, weet ik, uh, smaakvoller? Ja, ik drink uh, vaak als ik gespeeld heb naar voorstellingen... dan vraag ik altijd om, om leffen of om, uh, om afligem of zo. Dus om... meer karakter? Ja. En dan drink ik al meestal als ik thuis kom... dan eindig ik de avond met pils. En dan bouw ik het af, zou ik maar zeggen. En, en over welke hoeveelheden spreken we dan? We dan in, praten we dan in kratten of in, uh, nee, in, in kleine en lieve vlisses? We praten we niet in, in kratten, dan praten we in flessen. Oké. Okay. Nee, dat is heel goed. Ja, nou, ja, weet je, het is wel vervelend. Want kijk, als je een goede voorstelling speelt... dan, is het, dan krijg je altijd een soort oudejaarsgevoel. Zo'n zo dag, die, die, die wil je eigenlijk ook niet stoppen. Ja. Dus je moet op een gegeven moment echt zeggen... Van, nou, nou, kap ik ermee. Want anders ga je echt... En als je dan vier voorstellingen per week... Ook, hebt. Elk jaar oude jaar. Ja, oh, elke avond oude jaar. Bier 2. Oh. Bier 2 is in het glas gegaan. Hij heeft een iets, iets minder... pregnante schuimkraag. Uh, wordt, Bier 2, dank je wel. Bier 2 is <tus> geserveerd. Ricardo neemt een slok. Vincent neemt een slok. Mensen thuis, we hebben het over pils. Dat wat u veel drinkt, vaak drinkt. Lekker vindt. Oh, je... Bier 2 is veel beter. Bier 2 is veel beter... Ja, kunnen we iets specifieker worden? Dat kunnen we. Um, die heeft een hele andere, bijna soort vlierbesachtige uh, smaak. Vlierbesachtige smaak. Oh. Hij, hij begint. Het uh... is een beetje zoetig dus. Of? Nou, nee, nee, nee, nee meer pittig. Pittig. Ja. Ja, hij begint, uh, begint meteen met die, met, die, met die smaak. Ja, dit is wel een goed biertje. Dat is ook, dit is ook veel dorstlessender dan het uh, eerste biertje. Ja, dat is interessant dit. Ik kan daar nog verder niks over zeggen. Wat vind jij ervan, Ricardo? Nee, het is, ah, de, ah, ik schrijf hem geluid. Het is een serieuzer. Of iemand hier tenminste wat aandacht aan heeft besteed. Oké. Okay. Dat Iemand hier heeft zijn best op gedaan. Van, uh, de eerste klooi. Hier willen we inderdaad iets van maken. Nou, laten we meteen dan uh, bier drie erachteraan doen. Nou, ik denk wel. Ik denk wel, hoor. Ja. Als uh, Fancy dat aan kan. Fancy, die kan dat allemaal aan. Die is speciaal op dit soort dingen getest vlak voordat ze in dienst kwam bij het programma Manjari. Kan ze dit aan of kan ze dit niet aan? Ze kan dit aan. En ook die schuimkraag komt er ook weer prachtig uit, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Als er geen schuim meer zit op bier, is het toch een beetje een zielige bedoeling. Vind ja, ik altijd hoor, absoluut. maar ja. als kijker dan hè? Ik als luisteraar ook. Ja, toch ja. wel. Nee, test jij, Vincent, omdat je dat niet ziet... maar ga je dan zo met je vinger in het glas om eens even te testen... hoe diep dat schuimkraag is, of voel je dat aan je, met je lippen? Ja, nee, met, met, je, met je lippen. Je kan onmiddellijk ook de diepte van de schuimkraag voelen. Juist. Dus het is wel een vrij diepe, dat voel je wel. Het is, ja, als ik als ik in Engeland een biertje neem, dan mors ik altijd... Er zit geen schuim op. Nee, precies, nee. maar dan breng ik dat veel te snel naar mijn bek. En dan... Is dat niet omdat die glazen dan gewoon met heel rot spul gespoeld zijn? Of ja, maar ze is... zitten echt tot de rand vol met voeten. Ze willen gewoon ze willen bier. Ja. Ze betalen voor bier, en niet voor schuim. voor schuim. Niet voor lucht. Maar nee, het Engelse voor de Engelse bier, lucht. dat is helemaal merkwaardig. Lager? Nou, eel meer. Eel yes. is, is 3%. En dat is, dat is een heel gek soort spul. Dat is, eigenlijk niet, dat is gewoon geen bier. Dat is gewoon een soort, soort vroeg middeleeuws. Uw oordeel, Bocht. want oh, ja. we moeten naar de finale van deze blinde bierproeverij. En Vincent Bijlo heeft er wel lol in, in ieder geval. Dat zien we meteen. Hij dringt flink door. Zeg het maar. Wat vind je? Eén was laf, twee, Dit bier is, is, um, dit is... Dit is het bitterste bier. Het bitterste bier. En deze is, uh, niet, heeft niet die, die, die, die vliersmaak van de twee. Maar dit heeft echt... De beste pilsmaak. Dit is echt... Uh, en dat heeft met dat bitter te maken? Het heeft bijna de Duitse pilsmaak, zou ik maar zeggen. Ja, dit is... Dit is uh, een beetje zoals uh, Warfsteinen of Bietburgers smaken. Dat, dat is die, die gewoon die machtelijke Duitse. Ja... Zo, dus zoals, zoals ik nu klink. Ja. Dat is precies Ricardo, die Ricardo, heb je daar nog een geluid bij? Of een, uh... Geen geluid. Misschien mag het wel meer pil zijn, maar ik vind twee. Staat jou meer aan? Staat mij meer aan. Ja, want jij vindt dit dus eigenlijk te bitter, begrijp ik dan? Hè? Ja, maar. Ja. Ja. Ja. ja. ja ik, ik zou dit niet wel. willen drinken. Dat nee. is gewoon echt niet. Nee. Smaken verschillen. Wij zullen nu de uitslagprijs uh, geven van deze proeverij. De eerste, die laf werd genoemd, uh, goed begon, maar slecht eindigde... was een Hertog Jan van 55 cent per flesje. De tweede, die jullie als beide als toch goed uh, hebben... en vlierbesachtig en pittig enzovoort hebben betiteld... was gewoon een doodordinaire Amstel. Ja. Is overigens hetzelfde als een Heineken, want van dezelfde maken. Nee, cent. maar het bier smaakt anders. Bier smaakt anders. Ja. En de derde, dat klopte Vincent wat je zei. Dat was een Duits biertje, een warsteiner. Ja. Komt heel sterk op, kom je steeds meer tegen. Mm. Heeft die fijne bitterheid waar jij van houdt... en waarvan Ricardo van Ede zit. Geef mijn een portie maar aan Vicky. Doe mij maar gewoon zo'n Amstel of misschien een Heineken. Ook hartstikke lekker. Uh, we hebben nog voor jou een verrassingsfles. Maar die geven we je gewoon in de hand, Vincent. Mm -hmm. Wil je deze even doorgeven, Ricardo? En dan weet je wel hoe laat het is. Hé, hey, <tie> dat is nou een beugeltje van... I het merk dat ik niet meer mag noemen. Uh, <lacht> zo, en nu denken wij dat jij de rest van de uitzending wel rustig bent. Uh, nou, dat weet ik nog niet. <lacht> ik ga eerst eens even die... Uh, ik vind het wel het tegenvallen van die hertog Jan, want dat had, dat had ik echt niet verwacht. Nee, nou ja, je kan je vergissen. Uh, en, en Gros, waar we, uh, die dus als laatste op tafel komt, dat is natuurlijk een beetje een Twents elite biertje, om het maar zo te zeggen. Maar <lacht> daar houdt... Een Vincent Bijlo dan ook enorm van. Ja. Dus uh, leuk. We gaan, uh, we gaan uh, moeiteloos doorproeven. Het past wel niet heel erg goed bij bier. Maar in mangiare kan alles. Want we gaan naar de moes chocola. Uh, Ricardo van Ede, even een kort vraagje vooraf. Terwijl de moes wordt binnengebracht. Uh, Je bent niet zo'n grote fan, Maar waar uh, draait het wat jou betreft om in een, in een goede moes? Uh, luchtig. Luchtig. Uh, een goede chocoladesmaak. En vooral niet te zoet. Oh, niet te zoet, goede chocoladesmaak. Maar je hebt hem zelf ook gemaakt, neem ik aan. Nou, nee. Welis, toch? Nee, wel eens. Oh ja. ja. Aan de lijn is uh, Jona Freud vanuit Noord-Frankrijk. Haar zomerverblijf waar ze vandaag de hele dag... of gisteren denk ik al in de weer is geweest met mousse chocolade. Na drie verschillende recepten, Jona. Ja. Welke drie, welke drie heb je gebruikt? Nou, daar zoek ik altijd drie boeken uit natuurlijk, zoals iedereen zo langzamerhand wel weet. En dan drie uiteenlopende boeken. En uh, waarin alle drie staat dat ze dus klassieke chocolademoes maken. Oké. Okay. Uh, om te beginnen uh, de chocolademousse van, uit de banketbakker van Kees Holtkamp. Om het op de Nederlandse uh, manier uh, klaar te maken. Ja. Het tweede boek wat ik heb gebruikt heeft de wonderlijke titel... Waarom Franse vrouwen niet dik worden... Ja, wat toch een heel mooi raadsel is natuurlijk. Nou, wat ook echt niet waar is. Oh, oh. Nee, nee, nee, dus jij zult het weten. om me heen natuurlijk. Het <laughs> <laughs> is, is niet zo dat ze niet dik worden. Ik dacht dat ze alleen maar slagen aten. Franse vrouwen ja? heb je wel eens op straat in Frankrijk gekeken. Zodra ze getrouwd zijn, is de slankheid meestal weg. Oh, nou ja, geruststellend, kortom. Ze houden van lekker eten. Zeg maar zeg. Ja, maar de, zo heet dat boek. Dat, boek heet dat is een, waarom... een enorme bestseller, trouwens. Hè? Ja, ze heet die vrouw, drie boeken geschreven. Ze is een vrouw die in, uh, uh, wel in uh, Frankrijk is geboren. Ja. Uh, en getogen, zeg maar. Maar ze woont eigenlijk in Amerika. En uh, schrijft deze boek ook echt voor de Amerikaanse markt. En dat is in alles uh, duidelijk. En hoe heet deze mevrouw? Deze mevrouw heeft de naam Mireille Guiano. Guiano. Ja, maar oui. Ja, ja. oké. Okay. En de uh, derde? En het derde boek is van, uh, ja, wat door velen toch wel als de beste patisseriewinkel van Parijs wordt gezien. Een boekje als een bonbon. Het boekje La Durée. La Durée. Van de uh, mooie patisseriewinkel in Parijs... die vooral de laatste jaren enorme vuroren heeft gemaakt met de macarons. Wat natuurlijk een soort hype is, de macarons. Ja, daar loopt iedereen mee, hè? Ja, ik, ik begrijp het niet. Uh, ik begrijp wel omdat ze heel mooi qua kleur zijn. Dus ze stralen je altijd tegemoet. Je kan de macarons in alle mooie... Als je in Parijs langs die patisseriewinkel staat... Ja. echt de kleuren stralen je tegemoet. Dat is natuurlijk het leuke van macarons. Maar ze passen zo leuk bij mijn bank ook. Precies, je kan ze uh, kopen op kleur echt. Je kan inderdaad, als je een rood diner geeft, heb je rode macarons. Ja. En, maar je kan het ook in blauw, groen maar op. Dus ik denk dat dat vooral... In mijn ogen is dat vooral de kracht van macarons, ja, want ja. ik ben er niet zo uh, heel erg gek van. Maar ze kunnen dus ook heel veel met chocola daar bij dureren. Daar kunnen ze ook van alles met chocola. En uh, dat boekje vooral, dat is een wonderschoon mooi boekje. Mm -hmm. uh, om te zien. Ja. Alleen al. Het is nee, echt een bonbonnetje. He, nu lijkt mij het maken van een echte moest chocola best moeilijk... omdat het moet stijven, het moet, het moet opstijven en het, moet, het mag niet inzakken natuurlijk. <lacht> en het moet een, een prachtige emulsie worden, of, of vergis ik me nu? Nou, het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Oh. Het belangrijkste is dat je de eiwitten stijf weet te krijgen. Dat kan nog wel eens uh, een probleem opleveren. Maar uh, als je nou maar zorgt voor een uh, goed schone kom... oftewel waar geen vet in zit en... Uh, want dan uh, krijg je ze niet stijf. En wat ook belangrijk is, is dat er echt geen spatje ei-dooier in mag zitten. En als je dan eiwitten uh, stijf gaat kloppen, eerst met een snufje zout... begint ze stijf te krijgen en dan heel langzaamaan geleidelijk de suiker toevoegt... dan moet je echt vrij eenvoudig uh, goed stijf eiwitten kunnen krijgen. En vervolgens is het zaak dat je niet als een halve wilde... daar de chocolade doorheen gaat roeren, maar die luchtig er doorheen schept. Luchtig doorheen scheppen? Ja, dat met moet je soepele echt met een soort beleid doen. Want ja. je kan dat eiwit weer helemaal dood krijgen... of zeg maar dus laten inzakken... door daar als een wilde in te gaan roeren. Ja. Ja. En dan is het zo dat die chocolade is natuurlijk gesmolten als je hem door het eiwit roert. Je moet, ook, niet, je moet ook wel zorgen dat die chocola... dus uh, weer op kamertemperatuur is en niet te heet. Want anders uh, krijg je gebakken eieren, zeg maar. Dus je moet zorgen dat die chocola wel afgekoeld is. Je laat je ze eerst smelten. -marie, of in de magnetron kan dat tegenwoordig natuurlijk vrij makkelijk... En dan, roer, dan spatel je dat door dat eiwit en dan zet je de moes in de koelkast. En dan wordt die chocola vanzelf weer koud. En dan, daardoor wordt die weer stevig en daardoor krijgt je moes krijgt een bepaalde stevigheid. En even aan het begin van de uitzending hadden we het al over. De cruciale vraag is natuurlijk hoe is de verhouding tussen chocola of cacao en het cacaogehalte in de chocola. Dat is heel bepalend voor de smaak van de moes hè? Dat is heel bepalend. Dat zie je ook aan de drie moesten... die jullie zo meteen daar ook gaan proeven en die ik hier ook heb staan. Ja, want ik, dus je ziet al meteen een enorm verschil. De een is heel lichtbruin en de ander is heel donkerbruin. Nou, en dan zie je dus ook meteen dat in de lichtbruine... dus die van Kees Holtkamp... Daar zit pure chocolade in. Dat is namelijk wat hij in zijn recept geeft. En pure chocolade heeft een cacaogehalte van 45 tot 50 procent. 45 tot 50 procent. En in, dat Laat is wat we mee... de standaard in Nederland. Of, ja, zelfs, ja. Hebben ze hebben zelfs van 35, geloof ik, al pure chocolade. Nu zit jij daar in je eentje in Noord-Frankrijk met drie moezelschocolades. Wij zitten hier met een hele studio van mensen. Annette, heeft, uh, jouw uh, collega-vriendin, heeft, heeft de moeses hier gemaakt. Precies dezelfde als jij daar. En we gaan nu de eerste proeven... En dat is dus die van, van Holtkamp. Uit dus dat de is de lichte? Dat is de lichte. Hij, uh, die, wij moeten eerlijk zeggen dat de middelste... die van de, de, de slanke Franse vrouwen... dat die nog lichter is van kleur. Is in goed. ons geval. Er is toch niks omgehaald stiekem, hè? Om mij op een verkeerd pad te zeggen. Nee. We zitten nu in de banketbakker te proeven. Ik stel voor dat jij de komende vijf minuten doorpraat, want ik vind het veel te lekker. Nou, ga jij maar lekker chocolademoe's eten. En dan het boek lezen waarom Franse vrouwen niet dik worden. Die mm. Iedere dag eten die chocolade. Nee hoor, het is niet waar. Maar, mm. die eerste worden. is lekker, zeg. Die eerste is lekker, die van Kees Holtkamp. Nu gaan we naar de tweede al. Nou, je gaat nu al naar spreken. Zou ja. Zal ik wat vertellen over de verschillen in de recepten? Ja, graag. Want het grappige is dat uh, eigenlijk alleen in het boekje van La Duree zit geen room. Hmm. En in die andere twee zit wel rom. In die van Kees is het zelfs een groot bestanddeel waar slagroom uh, in verwerkt zit. Dat gebruiken ze in plaats van. Of niet in plaats van, maar samen met eiwitten. Ik begrijp wel dat die slanke. Slagroom. Dat die Franse vrouwen slank blijven eten. eten het niet. Het is <laughs> zo vies. Is, ik vind deze niet lekker, die, die slanke Franse vrouwen. Ja, ja totaal geven ze geen suiker. Nou. Dus er zit is... dus inderdaad heel goed, meneer Bijlo. In tien eh. uh, punten voor meneer Bijlo. Dank u wel. In het. De, de waarom Franse vrouwen niet dik worden. Om, ze worden dus niet dik omdat ze geen suiker in de chocolade moest doen. En dus heel erg vieze moesten chocolade En chocola daarbij, eten. daarbij gebruiken zij dus uh, de chocolade die 70 tot 80 procent gehalte heeft. Dus hele bittere, donkere chocolade. Nou is het hier zo dat als je de willekeurige Franse winkel binnenloopt, <coughs> alimentation maar de grote supermarkt al helemaal, nou echt... Uh, de hoeveelheid verschillende ch chocolade die je hier kan krijgen... is echt oh, ongelooflijk. Nou, geloof ik wel dat Vincent Beidel inmiddels denkt... dat hij een Franse vrouw krijgt <laughs> bij dit opeten van dit. Dat is dus niet zo, hè? Die gaat maar door ik in die kist. We gaan naar de derde, jongens, en we moeten tempo maken. En, oh ja. We hebben nog oh, ja. anderhalve minuut. Oh, jezus. Oh. Nou, finale. De Finale. is die van La Duree. Ja, dat ja. is dus ook met die zware chocolade. Jeetje, wat zwaar. En, um, en daar zit dus geen dit? slagroom in. Hij Qua smaak vind ik eiwit. hem wel lekker. Qua smaak is die lekker. Als je mm. zeg maar de structuur had van de banketbakker. en de smaak van Laduré. Omdat hij wat donkerder is. Hij heeft veel cacao. is lekker. Ja, en hij is compacter. En wat het dus is, is dat in, die, in het uh, uh, recept van Laduré. daar worden de ei gele ook in gebruikt. Mm. Dat is. Uh, uh, dat is bij Kees Holtkamp trouwens, die, die, die doet ze ook in zijn geheel. Want die maakt die moes echt moesachtig met de, door de slagroom. Ja, dan maakt het een wat plakkeriger. En uh, bij, uh, de, de, waarom, bij uh, de La Duree zijn de eieren heel apart uh, opgeklopt en er doorheen gevoerd. Nou, ik vind het een feest en wij gaan dat gewoon opeten... totdat we straks helemaal misselijk hier door de, de studio uitrollen. Ik kan nu ook hier eindelijk met al mijn, mijn gasten die ik hier op het moment heb rondlopen zeggen... zo, nu gaan wij de chocolademoes opeten met z'n allen. Wat fijn dat je dit voor ons hebt gemaakt en laten maken door Annette. En volgende maand schuif je gewoon weer hier aan in een tafel. Dat zal op vrijdag 9 september zijn. En dan is het onder andere hoogtijd voor de appelpluk. Dus daar zullen wij dan ook ruim aandacht aan besteden. Bezoek ondertussen, luisteraars, onze website Radio Mangiare. En twee dingen komt zometeen met daarin een interview met Jeroen van der Veer. Top shellman. Oud top shellman moet ik zeggen. NTR. Deze zomer. Elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator.